7 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Marokko heeft om middernacht een aantal grote steden afgegrendeld... om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Onder meer de steden Casablanca, Marrakesh en Tanger zitten op slot. Mensen mogen er niet meer in en uit. Gisteren meldde het land 633 nieuwe besmettingen. Een van de grootste stijgingen tot nu toe. Bloedbank Sanquin vraagt ex-coronapatiënten om zich te melden als donor voor bloedplasma. Daaruit kunnen antistoffen worden gehaald die preventief of net na een infectie met het virus kunnen worden toegediend bij kwetsbare mensen. De hoofdonderzoeker van Sanquin zegt in de Telegraaf dat dat levensreddend kan zijn. De bloedbank heeft zo'n 16.000 donoren nodig. Dat het geboortecijfer in Nederland daalt, komt onder meer doordat vrouwen meer studeren en vaker flexibele contracten hebben, wat financiële onzekerheid met zich meebrengt. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS. Het afgelopen decennium daalden het aantal geboorten met 8 procent. Die afname is vooral te zien bij vrouwen onder de 33 jaar. Dat zou kunnen betekenen dat de keuze voor een kind wordt uitgesteld. Demonstranten in Bulgarije hebben komende woensdag uitgeroepen tot nationale dag van protest en blokkades. In het land zijn al 18 dagen op rij protesten tegen de regering die in de ogen van de demonstranten zwaar corrupt is. Dagelijks doen duizenden tot tienduizenden Bulgaren mee. De Bulgaarse premier heeft al een aantal ministers vervangen, maar dat vinden de demonstranten niet genoeg. Zeehondencentrum Pieter Buren gaat tijdelijk dicht voor bezoekers. Een vrijwilliger van het centrum is besmet geraakt met het coronavirus... en daarom gaan alle vrijwilligers nu uit voorzorg in quarantaine. De kaartjes voor een bezoek aan het zeehondencentrum... waren voor de komende dagen al uitverkocht. Iedereen die zo'n kaartje had, krijgt zijn geld terug. Het weer het is vandaag bewolkt... en vooral in het noorden en noordwesten kan wat regen vallen. In de rest van het land blijft het droog... en in het zuiden schijnt af en toe de zon... Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Quaks van de ANWB. Er staan op dit moment geen files op de snelweg in ons land.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 time.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 Turned it upside down with the voice like hell is ringing out there's no www.zfmzandvoort.nl